Het dodental in Turkije staat op ruim 38.000. In Syrië zijn volgens de VN zo'n 6.000 mensen omgekomen. De VVD heeft nu al grote bezwaren tegen de nieuwe woonwet die CDA-minister De Jonge de afgelopen dag heeft gepresenteerd. De minister wil gemeenten kunnen verplichten om 30% nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. De VVD noemt het een absurd idee omdat er dan in heel Nederland achterstandswijken zouden ontstaan. De partij wil meer betaalbare koopwoningen voor de middengroepen. Ook heeft de VVD bezwaar tegen de verplichting die de jongen aan gemeenten wil opleggen om bepaalde woningzoekenden voorrang te geven. Er moeten meer afspraken worden gemaakt om duurzame landbouwproducten een kans te geven, vindt de autoriteit Consument en Markt. Boeren, verwerkers en supermarkten maken volgens de toezichthouder nauwelijks gebruik van de mogelijkheden die er zijn. Zo kunnen ze onderlinge afspraken over de prijzen maken. Dat is normaal niet toegestaan, maar bij duurzame landbouwproducten onder bepaalde voorwaarden wel. Veel boeren zeggen dat ze niet kunnen vergroenen... omdat ze de hogere productiekosten niet terug kunnen verdienen. Volgens de autoriteit Consumentenmarkt kan dat met goede afspraken dus wel. De Amerikaanse acteur Bruce Willis leidt aan dementie. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Willis is 67 jaar. Hij stopte vorig jaar al met acteren. Hij speelde in meer dan 70 films, waaronder de actiefilm Reeks Die Hard... In de laatste film waaraan die meewerkte, Assassin, is waarschijnlijk dit jaar te zien. Het weer. Vannacht is het overwegend droog, minimaal rond 7 graden. Overdag een enkele bui en een stevige zuidwestenwind. Smiddags ook zon en het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Kijken hoe de kool... Ja, dan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 Oh How does she stay? It's all about soul. I'm Just a little bit more love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 Ik ben er zelf eens door gereisd. Als ze zachtjes tegen je praat, ik weet het ook, en dat zo'n engel bewaard doet op je let. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens gered. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens doorgerend. About it, I just stop thinking about it. So come and take a ride with me. There ain't no doubt about it. about it, tonight I'm gonna teach you how to dance, dance, dance, like no one ever taught you how to dance, dance, oh dance, tonight I'm gonna teach you how to dance, just slide,